Tenzij u gedachten kunt lezen natuurlijk. Och, geef toe dat deze zaak u ook intrigeert. Ja, er zijn inderdaad bepaalde aspecten aan die vragen oproepen, ja. Maar als er iets is dat ik ook door ervaring heb geleerd, dan is het niet te voorbarig te zijn met het trekken van conclusies. Ik dacht anders dat het een kenmerk is van een goede politieman om meer te kunnen zien dan de feiten laten vermoeden. Zoals de ambitie van sommige mensen om zich zo snel mogelijk waar te maken. Nee, ik dacht meer aan de arrogantie van anderen die het blijkbaar moeilijk hebben om onder de leiding van een vrouw te moeten werken. Touché. Dat was de bedoeling. En de hernieuwde vraag ermee op te houden, commissaris. Please. Peter, uh, als je het goed vindt, ga ik nu naar het bureau met verslag maken. Nou ah ja, doe maar. Ja. En vraag in de Houwerstraat als iemand stuurt om Bruinogen af te lossen. Het enthousiasme ja. waarmee hij hier buiten de wacht optrekt, werkt al te aanstekelijk. Doe ik. Ciao. Mevrouw? Brigadier. En nogmaals goed gewerkt. Ik? Ja, ja zeker. Niet dan? Toch wel, toch wel, maar het gebeurt niet vaak dat ik complimentjes krijg van een uh, substituut. Van vrouwelijke substituten toch niet? Haha, Pieter. Vriendelijk zijn schaadt niemand. Niet waar, van in? We moeten allemaal proberen er het beste van te maken, mevrouw. Dag Guido. Ciao. Uh, meneer Vermeulen, uh, hoe ver staat u? Bijna klaar. En? No prints. En aan de handschoenen hebben we ook niet veel. Courant model overal te kop. Tenzij een microscopisch onderzoek iets aan het licht brengt, ja. En dat koningswater, valt dat niet na te trekken? Ha, u denkt dat iemand die dergelijke hoeveelheden koopt, ergens geregistreerd wordt of zo? Was dat maar waar. Maar uh, salpeterzuur en zoutzuur kan je in elke drogist kopen. Juweliers gebruiken dit mengsel, koningswater dus, of aqua regia, om goud te scheiden van andere metalen in een legering. Is dat ergens voor nodig? Ah, bij de verwerking van oud goud. Schroot, zoals zij dat noemen. Een van de prettige eigenschappen van goud is namelijk dat het door geen enkel zuur wordt aangetast. Dum dus groot in koningswater en je recupereert zuiver goud. Ah, ja. Zo leg je nog eens wat <laughs> Zo kan onze vriend nog uren doorgaan. Dat hangt er vanaf tegen wie, in. Ik maak weinig kans, neem ik aan. Geen enkele. Uh, als ik u zo hoor, meneer Vermeulen, dan kan Voma niet klagen. Het goud blijft bruikbaar. Dat wil ja. Maar 90% van de prijs en de waarde van een juweel zit in het ontwerp en de arbeidsuren. De daders hebben een enorme schade aangericht, want uh, wanneer ze alles gewoon hadden meegepakt... ...dan had die verzekering Vrooman volledig uitbetaald. Ja, en nu niet. Dat heeft u al laten horen. Mm -hmm. uh, oui, meneer de commissaire. Ja, meneer Vrooman. Ik passer een kopje telefoon, téléphone, maar natuurlijk, u bent hier toch in uw eigen zaak. Oei, oh, oui, oei, nee, c'est privé, ik... met al dat volk hier. Oh, ja, ja. Uh, uh, meneer Vroban uh, wil even telefoneren, mensen. Uh, privé, Ja, natuurlijk. Uh, oh, wat ik u nog wel vraag, meneer. Naast het atelier, zijn er hier beneden nog kamers? We uh, oui, là-bas, un petit débarat. Uh, enfin, dat was de bedoeling, maar... ...ik heb er voor mezelf een kleine cel de séjour van gemaakt... ...om eens uit te blazen. Uh, vous comprenez? Mogen we daar eens gaan kijken? Oei, oh, oui. allez-y, allez-y. Uh, maar ik verwittig u, het is niet groot, hè? Dank u. Meneer Van In, komt u mee? Een sal de seizoen noemt, vrouw dat Een kruipel, zonder raam, met één pieren licht. Twee stappen en rond. Ja, en toch heeft hij een salontafeltje, een driezitter en een koelkast in gekregen. Hij zal hier toch geen klanten ontvangen, zeker? Nee, voor een dutje tijdens de middagpauze waarschijnlijk. Oh, hij zei toch zoiets. En dan eens bij te tanken, kijk eens op die koelkast. Een lege fles Wat? Wat? Staat er iets op? Ik kan het verdomme niet lezen. Waar is die lamp? Hier, hier, hier. Kun je eens wat bijlichten? Ja. Voor Vromen? Ja. Enfin, ja, waarschijnlijk. Hoe? Het moet van iemand komen die hem bepaald niet in zijn hart draagt. Voor jou, ellendeling. Geef toe, er zijn vriendelijke manieren om een brief te adresseren. Staat dat erop? Voor jou, ellendeling. Kijk maar. Oh, zeg. Hé, hey, hey, hey, commissaris, wat doet u nu? Openmaken. En briefgeheim? Dat telt niet voor u. Wat zei u daar straks ook weer over politiemannen die meer moeten kunnen zien dan de feiten laten vermoeden? Ja. Ik heb zo'n idee wie dit geschreven heeft. De inbrekers. Juist. En dus kan dit een begin van een spoor zijn en mag ik de envelop in het belang van het onderzoek openmaken. Laten we eens kijken. Dan moeten we dit zien. Een papiertje van een postzegel groot. Het zal niet veel schelen. En wat schrijven ze zo? Alsjeblieft. Wat, wat? We hebben te maken met intellectuele gangsters. Lees voor. Rotas opera tenet areposator. Latijn. Wat ik zeg het toch? Geen kruimeldieven, geen gewoon schorremorrie. Nee, nee schorremorrie met een kopje. Rotas opera tenet areposator. Ik begrijp er de ballen van. Te moeilijk voor een gewoon politieofficier. Ja, wacht, rotas betekent wielen. En opera dat is werk. Enfin, dat is een van de mogelijkheden. Maar de rest is gewoon... Chinees? Ja, ongeveer toch. Maar eerlijk gezegd, commissaris, ik kan me niet voorstellen... dat Jean-Luc Froman iemand is die in het Latijn correspondeert. Met andere woorden, u denkt dat dit bericht niet voor hem is bedoeld? Nee. Dan heb ik maar één vraag, mevrouw de substituut. Ja? Voor wie dan wel?